Reputatiecoaching podcast nummer 86. De podcast van vandaag heeft een keer een iets wat andere opzet. En ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Ik heb zometeen eerst een tip voor je waar je wellicht iets mee kunt. En daarna heb ik het eerste deel van een interview met Karel Kogenen, een autoriteit in Zeoland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 Voordat ik overga op het eerste deel van het interview met Carol Genen, heb ik een praktische tip voor je waar je wellicht iets mee kunt. Dikwijls moet je te pas en vaak vooral te onpas je mailadres achterlaten om bijvoorbeeld een document te kunnen downloaden of om iets tijdelijks aan te vragen, etc. Of je bent met iets obscuurs bezig en je wilt niet jouw eigen mailadres onthullen. Op dat soort momenten heb je geen zin om voor die ene actie bijvoorbeeld een Outlook.com of gmail.com mailadres te maken en heb je eigenlijk de behoefte aan een tijdelijk wegwerp e-mailadres. Je wil eentje die jouw eigen vertrouwde mailbox niet vervuilt... of een mailadres dat in sommige gevallen helemaal niet tot jou kan worden herleid. Nou, Kijk dan eens op www.guerillamail.com met dubbel R en dubbel L. Als je daar naartoe surft, dan zie je het venster dat ik in de show notes heb opgenomen. Je kunt onderaan het venster ook kiezen voor een Nederlandse gebruikersinterface. Het tijdelijke mailadres heb ik rood omkaderd. Eventueel kun je zowel het deel voor het ad-teken aanpassen of een andere domeinnaam kiezen. Dat zie je in het tweede screenshot die ik in de show notes heb opgenomen. Ik zou er alleen niet van uitgaan dat deze mail per definitie veilig is en niet wordt afgeluisterd. Maar als je een tijdelijk wegwerp mailadres nodig hebt, is dit een uitkomst. Let op dat het mailadres slechts 60 minuten werkt, daarna komt het weer te vervallen. Dan ga ik nu over op het interview met Karel Genen. Ik benadruk nogmaals dat dit interview het enige grote topic is van deze podcast. Als je niet geïnteresseerd bent in het interview, dan kun je nu dus beter stoppen met luisteren. Oké, okay, je bent er dus nog. Leuk! In de show notes heb ik de vragen opgenomen die ik stel, maar niet de antwoorden van Carol Genen. Daarvoor zul je toch echt de podcast zelf moeten beluisteren. Maar goed, over op het interview. Iemand die ook al jaren in het vak van online marketing, zoekmachine optimalisatie en AdWords campagnes zit, is Carol Genen. Ik volg Karel en zijn medewerkers op de verschillende sociale media en er gaat eigenlijk geen artikel of blogpost aan mij voorbij zonder dat ik het lees. Karel is, als ik me goed herinner, ongeveer een jaar geleden ook begonnen met Google Plus Hangouts on Air, waar hij interessante onderwerpen behandelt en vragen van lezers van het weblog, bezoekers van de site en andere geïnteresseerden beantwoordt. Karel is volgens mij, net als ik, een groot voorstander van de uitspraak Delen is het nieuwe vermenigvuldigen, want hij deelt zijn kennis op zijn site zonder er direct voordeel uit te halen. Maar zo onderscheidt hij zich wel van de figuren die alles maar voor zichzelf houden en profileert hij zich als een autoriteit. Om iemand als Karel te strikken voor een interview vond ik wel dat ik met iets origineels moest komen. Dus ik heb een korte video opgenomen waarin ik mezelf eerst kort voorstelde en Karel daarna de vraag stelde of die in de show wilde komen. De mail die ik vervolgens op het invulformulier op zijn website intypte luidde als volgt. Hoi Karel, hierbij een alternatieve vraag, dubbele punt. En dan een link naar de video op YouTube. Ik zie je reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Eduard de Boer. De volgende ochtend ontving ik een reactie van Karel, waarin die direct toestemde. Nu is het dan zover en heb ik Karel geen in de show. Karel, leuk dat je meteen zo enthousiast reageerde. En bedankt dat je de luisteraars van de Reputatie Coaching Podcast wat meer wilt vertellen over jezelf en je bedrijf. Maar voordat ik op je zakelijke activiteiten, lijkt het me leuk als je je eerst even verder introduceert bij de luisteraars. Dus wie is Carol Gene? Wat is je achtergrond? Wat doe je zoal in je vrije tijd als je niet achter computers zit of op internet enzovoorts? Ja, dag Eduard. Ik vind het ook uh, allereerst hartstikke leuk dat je mij uh, in de uitzendingen wil hebben. Uh, ik vind het altijd leuk om over mijn vak te praten. Uh, je vraagt me eerst om een stukje over mezelf te praten. Ja. Um, uh, wie is Karel Gene? Nou, ik ben een, uh, een vader van, van twee kinderen. Ik, uh, ik ben een Neder-Belg, zoals ze dat noemen. Dus ik woon in België, maar ik, uh, ik ben een Nederlander. Um, mijn kantoor is ook gevestigd uh, in Nederland. Um, Even mijn, mijn, mijn achtergrond. Ik ben uh, heel vroeger ooit begonnen als uh, autospuiter. Dat is heel echt in een ver verleden. Okay. Ik heb nog een tijdje een metaalbewerking gedaan. Um, daarvoor heb ik HAVO gedaan, maar toen dacht ik dat ik toch iets met mijn handen wilde gaan doen nou, dus ben ik die twee zaken gaan doen toen ben ik uiteindelijk handel en marketing gaan doen, een school een, een, het MBO en daar heb ik toen uh, drie jaar gezeten en toen uh, ben ik voor mezelf begonnen, en ja dat is toen ook zo gebleven eigenlijk uh, dus ik, uh, qua opleiding uh, heb ik eigenlijk uh, niks afgerond dan uh, zwemdiploma A en B <laughs> En uh, ja, dat is eigenlijk mijn achtergrond. Nu, ik wist eigenlijk al vanaf dat ik heel jong was dat ik ondernemer ging worden. Uh, ik, ik speelde bij wijze van spreken ook kantoortje. Dus ik had dan uh, allerlei papieren op mijn bureau liggen. En ja, daar was ik echt directeur aan het spelen. Ik dacht toen nog dat als je directeur was, dat je dan alleen maar mensen aan hoefde te sturen. en Dat je dan eigenlijk verder helemaal niks hoefde te, do te doen. Oh, daar ging het ergens nou, fout. Ja, ja, daar ging het inderdaad ergens, uh, ergens fout. Heel vroeg begonnen met online marketing. Dus zelf een webshop gehad met een, uh, met een, een goede vriend van mij. In dat eerste jaar draaiden wij uh, anderhalve ton uh, omzet. Oh. Nou, Dat was, uh, was heel erg netjes voor, uh, voor ons. Uh, we verdienen er alleen uh, in, die, in die tijd hadden we misschien 2000 euro verdiend of 3000 euro. Waarom de marges? We zaten in de, in de, elektronische, in de elektronica, de consumenten elektronica de marges waren zo zijn zo ontzettend laag en dan heb je het eerder over een aantal procenten en we in die tijd verkochten we vooral mobiele telefoons ja dan had je 3-4% ja nou ja daar, als je dan 150.000 euro omzet hebt dan is dat niet veel, dan moeten alle kosten nog af dus ik zeg al als we 2.000 3000 euro verdiend hadden die eerste, dat eerste jaar dan was het veel uh, maar dat was echt dat was 2001, 2002 op zich werden we goed gevonden in Google maar dan komt het punt, je wil verder, je wil meer bezoekers. En zo ben ik eigenlijk daarin gerold. En ben ik eigenlijk heel snel, binnen, binnen een jaar, anderhalf jaar... ...was ik op dat gebied voor mezelf, zag ik mezelf als een expert. Waarom? Ik had er alles over gelezen, ik was er dag en nacht mee bezig. Ja. Um, dus ik wist inmiddels wel van de hoed en de rand qua SEO. Plus, ik kon het ook heel goed inzetten. Het werkte ook als een trein. Nu moet ik er wel even bij zeggen, in die tijd... Werkte trucjes over het algemeen ook nog heel goed. Dus toen bestond SEO ook vooral uit Google proberen um, ja, een zo goed mogelijke site te laten zien. In plaats van wat het nu zou moeten zijn, de bezoeker een zo goed mogelijke site laten zien. Maar dat even terzijde. En op een gegeven moment kwamen er dus ook vragen van andere mensen. Kun je mij daarmee helpen? Kun je ons daarmee helpen? Toen heb ik een, een e book geschreven over, over SEO. En dat is echt uh, ja, al, al, al heel lang geleden. Ik denk dat ik dat in 2003 of 2004 of zo ja, heb, heb verkocht toen. En stimuleerde je toen ook keywordstuffing en zo? Of, uh, of dat nog net niet meer? Nee, maar wel bijvoorbeeld woorden als keyword density. Ah, ja, daar ja. ging het toen nog wel heel erg over. En, en, en, uh, en ik moest een keer dicht gedrukt en een keer schuin gedrukt ja, voorkomen. Ja, En toen ben ik in. 2006, dus ik heb toen eigenlijk al die tijd voor mezelf gewerkt. Ik heb toen nog een, een heel korte tijd bij een, uh, bij een internetmarketingbureau in België gewerkt. Bij, bij Maarten Verheyen, daar heb ik ook heel veel van kunnen leren. Maarten is trouwens op dit moment nog steeds actief in de online marketing... maar dan vooral op het gebied van, um, van beleggingen. En daar heb ik dus, zoals ik gezegd, ook nog heel veel van bij kunnen leren. En zodoende uh, ben ik in 2006 ben ik mijn eigen weblog begonnen. Uh, ik woonde toen in Eindhoven in een studentenhuis... met een aantal vrienden. En ik ben toen uh, begonnen met karelgenen.nl. En daar heb ik toen een paar jaar lang... gewoon echt letterlijk dag en nacht... Uh, continu aan gewerkt. Dus alleen maar artikelen schrijven... meer lezen over onderwerpen... daar mijn eigen visie over vormen... daar weer artikelen over schrijven... toepassen voor klanten. Want in die tijd kwamen er ook steeds meer mensen die vroegen... wil jij bijvoorbeeld mijn AdWords-campagne... Opzetten. Ah, ja. Nou, dat ben ik dus ook gaan doen. Dan heb ik ook nog een e-book geschreven over hoe begin je een succesvolle webwinkel? Nou, en dat was in die tijd, was dat voor mij vrij ideaal. Want zoals ik zei, ik woonde dus in een studentenhuis. En ja, dat e-book, daar had ik eigenlijk heel weinig uh, omkijken naar, mm -hmm. maar dat zorgde wel voor een stabiele omzet. Nou, dat was in die tijd, was natuurlijk heel erg interessant. Ja, zo doen is karelgenen.nl gegroeid. Toen ben ik op een gegeven moment uh, samengegaan met mijn compagnon Henk-Jan. Henk-Jan Dulon Barre. Uh, die woont in Lochem en ik zit zelf in, in Valkenswaard. Hebben we zoekmachine marketingbureau Jarron opgericht. Ik moet eigenlijk zeggen online marketingbureau tegenwoordig. Digital marketing, ja. Ja, toen was het echt een zoekmachine marketingbureau. Ja, en nu zijn we aanbeland in, in 2014. En um, hebben we 15 man in Lochem uh, werken voor Jarron echt. Ja. En zit ik zelf hier in Valkenswaard met vier, uh, met vier personen en zijn we vooral bezig met karelgenen.nl en een nieuw bedrijf, Matics, waarbij we online marketingcursussen uh, en trainingen en webinars verkopen. Dus dat is uh, ja, niet in een notendop, maar wel in mijn achtergrond. <laughs> Leuk, interessant joh. En ik las op je website een artikel waarin je takeaways van een video van Gary Venetjuk opzond. De takeaway die mij daarin opviel was eentje die, die ook mijn motto is en waarover ik recentelijk nog een presentatie heb gegeven voor een aantal jonge ICT'ers. Namelijk het geven of delen van kennis. Mijn motto is delen is het nieuwe vermenigvuldig en volgens mij ben jij daar ook een groot voorstander van, zoals je al schrijft en ook al even zei. Kun je nog eens even vertellen hoe dit principe of deze overtuiging jouw succes heeft gebracht? Want dat e book heb je verkocht, dus dat heb je niet echt gede gratis gedeeld of zo, maar die artikelen... En die je schreef en die weblog en content die je las... dat kostte veel inspanning, bloed, zweet en traan... voordat je daar echt succes mee ging oogsten. En wat voor soorten content produceerde je dan alleen? Dan zoal? Uh, video's of ook al audio of, of puur artikelen? E-books, gratis e-books dan? Misschien wel de belangrijkste vraag die je mij kunt stellen inderdaad... of in ieder geval het belangrijkste... Uh, als je luisteraars nu één ding op moet pikken... En dan kunnen ze, bij wijze van spreken, kunnen ze uh, het interview wat ze nu aan het beluisteren zijn sluiten. En kunnen ze verder met hun dagelijkse werkzaamheden. Natuurlijk gaan we dat niet hopen, Eduard, dat ze dat gaan doen. Maar nee, alle gekheid op een stokje. Het succes wat ik nu heb, is maar aan één ding te danken. En dat is te danken aan het feit dat ik de mogelijkheid heb gehad om eerst een hele lange tijd gratis content te delen. Mm -hmm. Ik zeg al, ik heb 2,5 jaar heb ik daar echt heel hard voor gewerkt. Ja. Echt heel, heel hard. En dan hebben we het over 16, 17 uur per dag continu bezig zijn met je weblog. En daarna is je rond gegroeid en daarna zijn de inkomsten ook gekomen. Waarom? Als je heel veel kennis deelt, gaat men jou op een gegeven moment als een expert zien. En dat is ook altijd mijn doel geweest van mijn weblog. Ik ben namelijk een ondernemer. En ik ben van harte uit ben ik geen online marketeer. Ik ben een ondernemer die op een gegeven moment... de kans heeft gezien in de online marketing. En ik heb voor mezelf beslist... ik ga een expert worden op het gebied van online marketing. Zodoende kan ik mijn bedrijven uitbouwen. Nou, en dat stuk... dat is gelukt. Het enige wat ik daar wel bij zeg... dat ik daar in de mogelijkheid was... om dat te doen. En daar knelt het schoentje wel... vaak voor ondernemers... die al bijvoorbeeld vaste lasten hebben... en die al een bepaald inkomen nodig hebben... Ik had toen de mogelijkheid om twee jaar lang eigenlijk te freewheelen. Ik had bijna praktisch geen inkomsten nodig. Ik zeg we wonen met een paar vrienden samen. Uh, ik, ik had nog een beetje gespaard. Dus ik had eigenlijk geen inkomsten nodig. Ja, dat is dan wel de ideale uitgangspositie natuurlijk. Ja, dat ja? is natuurlijk de ideale uitgangspositie. Ik heb gewoon twee jaar lang gratis kunnen werken. Ja, en, en daar pluk ik nu nog steeds de vruchten van. Nu doe ik dat nog steeds. Dus ik deel nog steeds heel veel kennis... Maar ik moet het nu altijd afwegen. Ga ik nu een artikel schrijven waar ik een dag mee bezig ben? Of ga ik aan mijn bedrijf werken? Dus ik heb ook mijn, mijn, een heel belangrijk motto, wat, wat, of motto, ja, een, een, een, iets wat ik volg. Is het principe, werk aan je bedrijf en niet in je bedrijf. Ja, ja inderdaad. En, nou, je hebt het vast al wel gehoord. je ja. luisteraars zullen het misschien ook al wel gehoord hebben. Maar dat is eigenlijk iets wat je nu op een post-it moet schrijven en op je beeldscherm moet hangen. En je moet aan je bedrijf... Wil je groeien? Dus dat is wel belangrijk. Wil je groeien als bedrijf? En daar bedoel ik vooral, wil je je bedrijf groter maken? Sterker maken? Dan zul je aan je bedrijf moeten werken... en niet in je bedrijf. Dus dat is um, waar ik nu dus wel mee worstel. Een, een groot artikel schrijven... is eigenlijk in mijn bedrijf werken. Mm -hmm. Waarom? Ik heb in principe mensen... die dat artikel kunnen schrijven. Uh, dus dat is een beetje de... Um, ja, waar ik nu dus wel merk van ja, ik heb makkelijk praten gehad... ...want ik kon twee jaar lang, uh, hoefde ik mijn tijd niet te verantwoorden. En nu moet dat wel. Zoals ik al zei, het principe van het delen van content... ...en daardoor als expert te worden gezien... ...dat is een waarheid als een koe. En je plukt daarna echt wel de vruchten van. Alleen moet je wel de mogelijkheid hebben om die content ook te schrijven... En het voordeel wat ik nu heb is dat ik dus mijn uren niet meer hoef te verantwoorden. Dus het principe werkt, maar je zult er wel de tijd voor moeten hebben. En ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen het geval. Nee. En is dus even iets anders. Ik ga ervan uit dat jij ook wel eens bent geconfronteerd met fantastische aanbiedingen die je gegarandeerd online succes brengen. En binnen noodtime naar de top in de zoekresultaten zullen doorstoten en al die, ja, al die blackhead technieken. Um, als professionals met een wit hoedje op, de white hat specialisten, weten we ook dat die allemaal eigenlijk vrijwel niet werken of kortstondig werken of alleen maar je van de regen in de drup helpen. Je zegt ook informatie, waardevol informatie en kennis weggeven is heel belangrijk, maar wat is volgens jou SEO, oftewel Search Engine Optimization anno 2014? Bestaat SEO nog wel of is het tegenwoordig social media, link building, link earning en likes en plus verzamelen? Hele goede vraag, Eduard. Um, daar heb ik ook wel een, een, heel, um, een heel duidelijk antwoord op. Om heel even terug te grijpen op. Die blackhead technieken, um, jij geeft, uh, of je zegt ervan, uh, wij weten ook dat die vrijwel allemaal niet meer werken. Een groot deel werkt niet. Het probleem is alleen dat een groot deel van de blackhead technieken wel, gewoon wel werkt. Alleen, en dat is natuurlijk wel, daar heb, je, daar heb je wel gelijk. Het is kortstondig en het is een korte termijn visie. Ja. Daar wil ik toch nog heel even op bij aanstippen. Ik heb bijvoorbeeld klanten gehad... die hadden een... ik ga even niet zeggen in welke branche ze zitten... Nee, dat moest, maakt verder nee, ook weinig uit. uit... maar ik heb een klant gehad... die was hele hevige concurrentie... en die draaien op twee maanden tijd... Draaien die rond de 2,5 miljoen euro omzet. Al die bedrijven... Die draaien, die, die draaien omzet in die twee maanden... en het bedrijf waar ik het over heb... draaide 2,5 miljoen euro omzet. Wow. Maar... aangezien het zo'n korte periode is... Zijn er heel veel concurrenten die blackhead technieken toepasten. Waren er heel veel concurrenten die blackhead technieken toepasten. Met als gevolg dat die tijdelijk hoger scoren. En als jij dan weet dat je dus 2,5 miljoen euro omzet daarmee kunt verliezen door daar niet in mee te gaan. Ouch, ja. Ja, je zegt ouch, sterker nog, ga je daar één jaar niet in mee, dan is het afgelopen. Ja. Ja, dan ben je, je 2,5 miljoen. ben je achteruit in principe, ja. Plus je moet je voorraad inkopen, want het is een product... ...wat op een hele korte tijd verzonden moet worden. Mm -hmm. Ja, dan, dan kun je wel altijd... ...en dat is namelijk mijn motto, lange termijn strategie. En als je dat tegen een ondernemer zegt... ...die binnen twee maanden zijn hele jaar omzet moet maken... ...die zal zeggen, ja, dat zal mijn worst wezen. Zorg dat ik die omzet nu heb, en volgend jaar zien we wel weer verder. Dus, om daarmee aan te geven... ...ik ben absoluut niet voor Black Hat... Maar ja, er zijn situaties waarbij je als ondernemer af kunt vragen, ja ga ik nou de heilige boon uithangen of moet ik nu gewoon uh, die omzet pakken en bij 99,9% van de mensen zal ik dat nooit adviseren, maar er zijn gevallen waarin ik dan denk van ja, onderaan de streep, dan uh, is het misschien het risico toch wel waard. Maar dan alleen in een voorbeeld zoals ik het dan net even aanhaal. Dus nogmaals, ik ben absoluut niet voor blackhead technieken. Maar ik wil je wel even de nuance aangeven. Dat er situaties kunnen zijn ja, waarbij dat uh, een, een minder risico is. Ja, daar had ik nooit zo bij stilgestaan inderdaad. Bij, bij, die bij dat soort branches. Ja, nee dat klopt. Uh, ik zelf ook niet tot, tot die klant. En die, en die liet mij dat zien. En die zei ja Karel, uh, zorg maar voor die omzet. Uh, <laughs> overigens ben ik die klant ben ik niet mee verder gegaan omdat mijn principe is dat ik geen black hat doe. Dus ik heb hem toen ook vriendelijk doorverwezen... naar mensen die, waarvan ik weet dat ze dat wel doen. Ik weet eerlijk gezegd niet dat het ermee afgelopen is. Maar ik zelf doe dat ook gewoon totaal nee. niet. Komen we bij... wat doe je dan wel om... Uh, of wat, wat moeten mensen wel doen... om hoog te scoren in Google... anno 2014? Nu, het, het belangrijkste... principe... van 2014 en eigenlijk ook 2013... en eigenlijk altijd geweest is die gebruiker voorop stellen. Nu, dan zeg je cliché, dat kent iedereen. Dat klopt. Maar ik wil het een stapje verder trekken. En we hebben het vaak over zoekwoorden. Waar wil men op scoren? En stel dat we bijvoorbeeld laptops verkopen... dan nou wil men vaak scoren op het woord laptop. Nou, en wat je in 2014... veel meer moet gaan doen... is rekening houden... met de zoekintentie... de zoekvraag... achter het zoekwoord. En als je die zoekvraag weet... Dan kun jij voor die zoekvraag het allerbeste antwoord op het hele wereldwijde web schrijven. En als je dat doet, dan kom je hoog in Google. Nu, ik ga dat even illustreren met een voorbeeld. Ja, dat is wel interessant, denk ik. Het woord laptop, zoals ik net al zeg. Als jij een webshop hebt in laptops, dan kun je denken van ik wil hoog scoren op het zoekwoord laptop. Maar als je achter de zoekvraag achter het woord laptop, die weet je niet die ken je niet. Je zult daar moeten gissen... wat die persoon die daar op zoekt nu eigenlijk wil zien. Dus eigenlijk kun je... Als, bijvoorbeeld als webwinkel... heel lastig de beste pagina... voor het woord laptop schrijven. Want misschien... Uh, ik ga even een paar voorbeelden aanhalen. Wil iemand weten wat het betekent? Misschien wil iemand weten waar hij zijn laptop kan repareren. Misschien wil hij in een offline winkel kopen. Misschien wil hij er online inkopen... Misschien wil hij weten wat er op de markt is. Misschien doet hij onderzoek. Je weet het niet wat de zoekintentie is. Dus vanuit die gedachte is het voor Google natuurlijk ook best wel moeilijk... om op een dergelijk zoekwoord het beste resultaat bovenaan te zetten. Je ziet dan ook vaak dat bij dat soort zoekwoorden... de Wikipedia-artikelen heel goed scoren. Uh, omdat die vaak ook weer een, een omschrijving zijn... een samenvatting zijn van wat dat zoekwoord eigenlijk is. Dus scoren op het zoekwoord laptop. De zoekintentie erachter is niet te bepalen. Nou, wat ik mensen ook leer. En dat is echt. Een, een, ik heb een aantal cursussen gemaakt. En de cursus die, ik dan, die we nu in 2014 hebben gemaakt. is echt ook puur daarop gericht, Eduard. Is dat we echt. Dat is wat ik de mensen wil leren. Ik wil de mensen leren om de, het beste antwoord op iemands vraag te geven. Dus eigenlijk en de vraag beste, achter de vraag? Ja, in, in, meestal wel. Meestal moet je nadenken van. Oké. Okay, die persoon zoekt bijvoorbeeld op uh, laptop 14 inch. Uh, en dan moet je de vraag daarachter gaan proberen te, um, te, te, te formuleren. Maar het is niet alleen qua tekst het juiste antwoord voorzien. Het is ook de beste gebruikerservaring bieden. Want je kunt nog zo'n goed antwoord hebben. Als die pagina waar dat antwoord op staat misschien 14 seconden duurt voordat die helemaal is geladen. Dan is men niet gediend met dat antwoord. Of is het design dermate slecht dat je eerst 20 banners ziet en daarna pas het antwoord. Ja, dan heb je ook niet zoveel aan dat antwoord. Dan is dan niet het meest gebruiksvriendelijke beste antwoord op de vraag. En dat is eigenlijk wat ik zou willen zeggen. Bij alles wat je doet, probeer de vraag van die bezoeker zo goed mogelijk te beantwoorden. En dat kun je ook nog even iets verder trekken. Door niet alleen vanuit Google te denken, maar eigenlijk met elke pagina op je website. Welke zoekvraag schuilt er achter die pagina? Of beter gezegd, welk antwoord wil ik geven met deze pagina? En dat op zo'n goed of de best mogelijke manier doen. Ja, dat, dat, is, dat is het antwoord. En wat daar omheen hangt, Eduard, op het moment dat jij dat doet, dan zien mensen dat. Klopt. Ja. Dan gaan mensen daar naartoe linken, dan gaan mensen daarover schrijven, dan gaan mensen daar via social media delen. Want jij biedt het beste antwoord. En degene die het beste antwoord geeft. Komt van nijgens boven drijven. Dat is een beetje het principe van. Uh, van, van het linkbuilding van Zoals het eigenlijk bedoeld is. Uh, je krijgt stemmen van andere mensen. Omdat jij iets goeds te vertellen hebt. Nou vertel eerst iets goeds. Dan krijg je die stemmen vanzelf. Ja dan is het ook geen linkbuilding meer. Maar dan is het link earning. Hè? Dan ga je ze verdienen. Ja, ja precies. Dat, dat, is, ja. dat is ook de gedachte geweest. Van Larry Page toen hij dit algoritme maakte. Ik ga pagina's hoog laten scoren... die het verdienen. En hoe verdienen ze het? Door links. In, in ieder geval vroeger door links... nu nog steeds door links. Google probeert ook steeds meer social media signalen... mee te nemen. Maar ze hebben onlangs... nog eens duidelijk aangegeven dat ze dat nog niet... meetellen voor de PageRank. Matt Guts heeft daar bijvoorbeeld over gezegd... wij zien de linkjes... van Twitter en Facebook... precies hetzelfde als dat jullie ze zien. En aangezien er overal een no follow-up zit... Uh, hebben die dus ook geen directe waarde voor de PageRank. Maar ga er maar vanuit dat Google ook een systeem heeft... dat ook de no-follow links, als er dat heel veel zijn... toch een signaal kunnen zijn dat die pagina iets goeds te vertellen heeft. Tuurlijk, ja. Tot zover het eerste deel van het interview met Karel Geenen. Zoals je hebt kunnen horen vertelt Karel 100 uit en geeft hij heel veel praktische tips en handvatten en ook een goede doorkijk van CEO Anon 2014. Dit maakt naar meer. En dat komt er ook, want zoals ik al zei, krijg je volgende week het tweede deel van het interview. Dan kom ik hiermee weer aan het einde van deze podcast. Ik ben benieuwd wat je van deze format vindt, dus eerst een paar tips of iets dergelijks en dan een interview of, zoals in dit geval, een deel van een interview.